3 uur aan Ochtijse met het NOS journaal.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 Het weer. Vanuit het westen is het dus gaan sneeuwen. De zuidenwind trekt daarbij flink aan. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Ook overdag zal er veel sneeuw vallen. Op sommige plaatsen kan meer dan 10 centimeter zelfs op de grond terechtkomen. Het wordt hooguit 1 graad boven 0. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster Astrid de Jong. Even kijken hoor. Ton de Wit die uh, twittert naar Apenstaartje Nachtzuster dat er uh, rondom Schiphol inderdaad sneeuw te zien is. En uh, ik had net in de mail ook al iemand via Nachtzuster, Apenstaartje omroepmax.nl die daar wist te melden dat er. Even kijken, oh, er was nog geen sneeuw bij Den Haag. Nou, even kijken wie het was, hè. dat we eventjes uh, ook eren wie eren toekomt. Gilbert Rinks, in Den Haag-Zuidwest nog geen sneeuw. Ja, we houden een beetje een sneeuwlijn bij, ook in deze uitzending. Zodat we weten hoe het ermee staat in het hele land. En uh, ik hoorde net op het nieuws ook bij Leiden en andere plekken al sneeuwmeldingen. Maar wij hebben ze nog niet binnen via 0800 1121, Maar Schiphol inderdaad kleurt al een klein beetje wit. Dus uh, mocht je sneeuw ontwaren, leg het even door. Via 0800 1121 of omroepmax.nl Of twitter even naar apenstaatje-nachtzuster. Of uh, meld je op de chat die weer te vinden is via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En al die manieren. Om hier de studio te bereiken kun je ook gebruiken om een vraag of een antwoord door te geven. De vragen die nog niet beantwoord zijn. Uh, schaatsers hebben aan de binnenkant van hun rechterbeen vaak een rond stukje stof in een lichtere kleur dan de rest van het pak. Waar is dat stukje stof voor? Dat moet toch iemand weten? Dat moet toch iemand zijn die dat weet? 0801121. Uh, katten mogen geen varkensvlees zonder Mark, volgens Mark. En Niels vertelt net dat dat waarschijnlijk is omdat ze er wormen van kunnen krijgen. Maar dan is de vraag van Niels weer. Waarom krijgen ze daar wormen van? En hoe zit het met varkensvlees in gebraden vorm? Mag dat dan wel? 0800 1121. Ans wil weten waarom er geen pure chocoladeletters... met hazelnoten worden verkocht. Joke vraagt zich af waarom je uh, even je oren, uh, last van je oren krijgt als je gaapt. Dat je even niets meer hoort. Uh, Marcel wil weten uh, wat er gebeurt met het schaakspel... als je het schaakbord verkeerd neerlegt... Gerry vraagt zich af waarom er op 6 december geen Sinterklaas gevierd wordt in plaats van 5 december. Want Sinterklaas, Sint Nicolaas, staat op de heilige kalender voor 6 december. Dus we vieren het een dag te vroeg waarom. En Gerry wil ook graag weten waarom er niet nationaal afscheid wordt genomen van de Sint. En van het welkom zo'n gedoe wordt gemaakt. Nou, een heleboel vragen die nog niet beantwoord zijn. 0800 1121. Dat nummer kun je gebruiken om een vraag of antwoord door te geven. Of dat is ook de sneeuwlijn vannacht. All the weather outside is snow, stopping. popping.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 Sorry als je de weg op moet vandaag, maar ja, ik zit er toch een beetje op te wachten nu. Als er dan een sneeuwdeken in Nederland wordt voorspeld, dan ga ik erop zitten wachten. En dan draai ik dus Let It Snow van Bing Crosby. Blijf het doorgeven als je sneeuw hebt gespot via 0800-1121. Julien of Julien? Eh? of Julien? Ju ja, ja, Julien is goed. Julia. Dit. ja, hallo. Uh, ja, dat van het varkensvlees, uh, ja. dat er... Uh... Dat er wormen in kunnen zitten, dat lijkt mij heel aannemelijk zelf. Oh. Ik ben geen uh, deskundige op dat gebied, maar wij mensen mogen het nou ook namelijk niet rauw eten. En mij is altijd geleerd, toen ik jong was, dat je daar lintwormen van kunt krijgen. Je mag wel uh, rundervlees eten, hè? in, in uh, tartaar of biefstuk of zo. Ja. Een beetje rauw is, maar, maar varkensvlees niet. Oké. Okay. En het zou me niet verwonderen als, als wanneer je dat kookt, voor een kat dat het dan weer wel kan. met er geen zout in zit natuurlijk. Oké. Okay. Maar goed, ik ben geen deskundige op het gebied en daar ben ik ook niet voor. Oh. De, de sneeuw ja. uh, in je Flevoland is het, uh, ligt aan mijn kant van het huis. Aan, aan mijn kant van de straat en ik zit aan de koude kant. Dus wij hebben hier het eerst altijd sneeuw. Ja. Blijft ook het langst liggen. Ja. Er ligt één millimeter aan het mijn kant. Het is er! Ze dus doet een beetje de, zijn best. ja. We doen een beetje hun best, maar, maar wat... het is 1 graden boven nul hier nog. Oké, okay, maar we dus... hebben het over de koude kant van een huis ergens in Flevoland. Ja, waar, waar zit aan je? de straat. Ik zit aan de schaduwkant van ja, de straat. Ja, maar waar? Waar? Waar? Zeg maar de, de zon die staat... Maar uh... waar? Waar, Julien? Waar? In Flevoland. Ja, maar Flevoland is groot. Waar in Flevoland? Ja, maar het stelt niet veel voor. Het is Almere dit. Oké. Okay. Het is echt 1 millimeter. Ja, en, maar het is nog... een begin. En, en, en hier en daar komen de tegels er doorheen, want het is één ja, graden boven nul. Dus het het, het smelt het ook meteen weer. Maar uh, pas rond een uur of vijf dan gaat de deken echt vorm krijgen over ons land. Ja, maar het moet dan wel, wel wat kouder worden natuurlijk. Hè? Dat kan. Toch? Dat kan toch? Het is pas tien over drie. Ook... We hebben nog ja, twee uur ik, te gaan. Ik blijf ook hopen, want ik houd, ik houd van uh, sneeuw. Ja. Maar het is vaak zo dat ook de... Dat ze allerlei voorspellingen doen en dat laten de mensen zeggen: Ja, de, de treinen, het schema van de trein is aangepast. Ja. En, dat, en dan blijkt het allemaal voor niets dus niet nodig te zijn geweest. Dat gebeurt toch nee. ook vaak? Ja, de mensen precies. weer gaan zeggen: Ja, wat een, wat een sensatie is er gemaakt. En, ja, maar wij, wij mopperen en, daar, dat viel mij op, want ik was dus in Amerika tijdens, die, uh, tijdens de orkaan. En daar was gewoon, alles was alles, alles werd gewoon eventjes uh, vastgezet, weet je. Ieder, iedereen ging, uh, ik zat dan in Florida, dus we hadden alleen het staartje. Maar mm -hmm. alle stoelen en tafels werden ondersteboven gelegd en vastgezet. En de, mm -hmm. uh, uh, de, de tuinhekjes werden vastgezet. En alles wat los lag, dat werd eventjes achter slot en grendel, zodat het niet door de ramen kon waaien. En, mm -hmm. en de bomen werden vastgezet. En, uh, nou. Oh. En, en het viel allemaal dan. Nou, het viel eigenlijk niet echt mee. Het was ook echt wel nodig. Maar als het dan meevalt, dan zegt ze. Ah, nou, hè, fijn, het valt mee. Terwijl in Nederland zeggen we dan, nou, hebben we voor niks al die bomen ja, vastgezet. Ja, ja, ja. Ja, ja, we we we we, ja, ja. ja. Dat, maar het is echt een echte mentaliteitsverschil. Dat, uh, ja. dat viel me echt. Maar in, in dit geval ja, behoor ik ook tot het teleurgestelde. Als, als het ja. niet mooi wit wordt. Ik het. ook. Ik, ik ben daar gek op. Ik ook. Ja, we, we, hebben, we denken een, een, ik zeg een out-of-the-box uh, sneeuwdag. Dus als die, er, als die er niet komt, dan heb ik ook een beetje een anticlimax. Uh, nee, ze hebben 10 ja. tot, tot boven de 15 centimeter hier en daar beloofd. Dus nou, ja, maar het was alweer, dat is alweer het teruggeschroefd, hè? He? Ja, rond de 10. Is... Rond okay. de 10 is het nu. Okay. Maar goed, als het, nog steeds, als het bij jou daar in Flevoland zelfs aan de koude kant nog plus 1 is... Ja ja, ja, ja, ja, Nou, goed. Maar in ieder geval in Almere, uh, vlokjes. Staat genoteerd. Ja, is, ja dat, dat is dus wel het geval, maar... Dus de straten zijn wel nat. Ja. Maar, uh, ja, het is dus eigenlijk te warm. Maar ja, ik zit aan de koude kant en hier ligt dus zo'n millimeter aan mijn kant. Maar hier en daar komen de tegels er wel doorheen. Dus ja. ja je kan nog geen sneeuwballen er van mijn nou, hoogte van Het staat met alle mitsen en maren en toevoegingen: staat het genoteerd? Ja. Maar er zijn, er zijn sneeuwvlokjes gesignaleerd in Almere. Zeker, ja, ja, ja. We zitten er toch maar weer bovenop ja. bij Radio 1, hè? Ja. De nieuwszender. He, gelukkig maar. En was er verder nog iets, Julia, of was dit al ja, administratie? Ja, ik belde voor de, oh. uh, de, de die mevrouw die voor, zich afvroeg over de, uh, de chocoladeletters. Ja. Waarom er geen uh, pure met hazelnoot zijn. Ja. En ik heb die inderdaad zelf ook niet gezien. Maar ik zat dus, terwijl ze belde, wel puur met hazelnoot te eten. Maar niet geen letter. in de vorm van de chocoladeletter, maar gewoon... Uh, in de vorm van de reep. Maar dat is precies waarom zij het zich afvraagt natuurlijk. Als je wel de repen kunt kopen, waarom ja. dan niet de letters? Oh, dat heb ik niet zo goed Oh nee, dan, uh, dat is mijn conclusie. Verhoor. Dat heeft ze ook niet daadwerkelijk gezegd. Ik dacht dat ze gewoon... Ik begreep er een beetje uit het verhaal dat ze... Je dacht dat het ook niet lekker was of zo. Nee, dat, dat was mijn dat input meer. Is. Oh. Ja, sorry. Pardon. Dat is ja. meer verwarrend dan ophelderend, begrijp ik. Oké. Okay. Ja, maar de, het bestaat in repen. dat. Is bestaat meer dan in de vorm uit... van reep in ieder geval. En heb ja. je nou net een hele reep op zitten eten? Nee, nee hoor. Dat mag hoor. Nee, het een stukje. Oh, nee. oké. Okay. Een stukje. Nee, ik Goh. doe dat met mate. Maar. Okay. Nou, dat is knap. Ik, ben, ik houd het echt van puur. En, uh, ik heb dus echt gewoon puur ja. zonder iets zien of, of met hazelnood. Of een, uh, een uh, losgeslagen hazelnood. En dan zijn ze er wel. Ja, ja maar waarom dus niet in de vorm van een letter? Nou, dan la laat ik die nog even openstaan. 0801121. Okay. Dankjewel, Dank Julia. Ja, graag gedaan. Dat voorzichtig. Een uitzending. Ja, dat komt goed. Dag. Dag. Het was, een meer, het was geen wens, het was een conclusie. Fijne uitzending. Ja, Timo. Ja, goedemorgen Asit, met Hallo. Timo. dag Timo. Hoi, ik uh, belde met een vraag, maar te, terwijl ik zat te wachten... en ik hoorde het antwoord op die Maya's... schoon me nog een vraag te binnen. Mag dat? Of? Dat het je te binnen schiet, mag altijd, want daar kan ik heel <laughs> weinig invloed op uh, uitoefenen. Maar je mag hem <laughs> ook nog stellen, ja hoor. Nee, ik vroeg me, en dat is alweer een tijdje geleden, ik vroeg me af van, we rekenen vanaf het jaar nul hier. Ja. En dat is dan, zeg maar, het geboortejaar van Jezus Christus. Ja. Maar toen hij geboren werd, wist natuurlijk nog niemand dat. Nee. Dus, dus toen is hij niet begonnen met op 0 te zetten, het jaar op nul te zetten. Nee. Dus ik vroeg me af, vanaf welk jaar weten we eigenlijk dat het jaar nul het jaar nul is? In welk jaar is dat vastgesteld? Ja, dat zal toch iets met de Bijbel weer uh, van doen hebben, hè? Nou, uh, op een gegeven moment is die kalender, zeg maar, op het jaar nul gesteld. Vanaf een bepaald jaar. Maar ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment de kerk zegt van... nou, we rekenen vanaf het geboortejaar van Jezus Christus. Ja. Maar in welk jaar is dat dan gebeurd? Is dat dan in bijvoorbeeld jaar 150 geweest? Ja, dat ze vraag. zeggen van: we gaan 150 jaar terug, gaan we met terugwerkende kracht tellen. Ik, er is iemand die dit volledig begrijpt en die gaat bellen met een antwoord via 0800 okay. Ik vind hem geloof ik niet duidelijk. Jawel, dus... nee echt, het okay. is echt duidelijk, Timo. Ja. Okay. Ja. En de vraag waar ik voor belde was: oh, ja. ik hoorde laatst uh, meneer Slachter, Jan Slachter... Ja. Dat is mijn dat baas. Het, uh, ja. ja. En die zei van dat als hij de bezuinigingen en zeker de aanvullende bezuinigingen in de publieke omroepen moest verwerken, ja. want tot nu toe is er zeg maar al besloten om 200 miljoen te bezuinigen, maar er is ja. nog eens een keer in 2017 100 miljoen bijgekomen, ja. dat hij dat zou doen dan door amusement te schrappen en ja. alleen nog maar programma's te maken die er te doen. En, en die dan meldpunt die en weet doen. ik wat alles. Ja, ja, ja, consumentenprogramma's... Ja. en informatieve programma's. Ja, en maar, maar en een beetje drama. Ja, ja inderdaad. Ja. Maar amusement waar zouden u dus uh, laten vallen. Ja. Maar ik voel me af van... ja tegen dit programma kan je ook... op verschillende manieren aankijken. Nee. Ik, vind het, ik vind het uiterst informatief. Ja. Maar... Ja, het is erg belangrijk, Timo, dat we dat even duidelijk stellen. Dit programma ja. is niet... Amuserend bedoeld. Dus mocht er nou iemand thuis denken: Goh, ik vind het leuk, dan gaan we daar onmiddellijk iets aan doen. Dit is een informatief programma. Ja, toch? Het is de bedoeling dat we iets van leren. Maar jij gaat er niet over, ben ik bang. Dat zullen we nog wel eens even zien. Ja, het gaat toch om wat je als slachter ervan vindt? Kijk, ik vind het informatief omdat je eindelijk zeg maar eens een keer gewoon het Nederlandse volk ongeredigeerd aan het woord laat. Nee, maar dus Timo, het heel, even, maar heel even, want als, als de staatssecretaris die zit te luisteren... Ja. Die, zit, die zit straks te luisteren en die hoort jou zeggen dat het amuserend is... en die schrapt het gewoon, hè? die nee, zet er gewoon een dikke ik, streep doorheen. Nee, dus ik dat, vind het informatief. Uh, ja, ik, vind het, ik vind het informatief, omdat je eindelijk eens Poeh. een keer... gewoon de willekeurige bellers ongeredigeerd aan het woord krijgt. Ja, dus, bij, beetje... bij mij weet je tenminste wat de echte samenleving... waar die uit bestaat. Ja, ja. Precies. ja precies. Dat is ook een van de redenen, na jou natuurlijk... dat ik uh, ook geneigd ben om er voor te blijven. En dat je erdoor komt ook. <lacht> en, dat, en dat ik, door, ja, dat ik best wil om erdoor te komen. Ja. Ja. Maar ik vroeg me af... wat vindt Jan Slachter eigenlijk... van dit programma? Vindt dit het informatief? Of schaart hij het in de categorie amusement? Nee, het is informatief. Ja, waar heeft u wat gezegd? Nee, ik ga hem ook niet wakker bellen. Want ik wil hem graag te vriend houden. Maar, <laughs> maar het is, het, het, laten we het gewoon... Dit is informatief. Het, waar hoor je nu op dit moment van alle zenders in Nederland... dat er al sneeuw valt in Almere? Ja. Ja. Hier sneeuwt het trouwens nog niet in de naast Zuidwest. Nee, dat zeg ik net. want Het is wel trouwens om drie uur... Aardig hard beginnen te waaien. Dat is echt hoorbaar. Zeg ja, maar, maar dit interesseert toch niemand. Het ja, waait toch altijd in Nederland? Nee, hoorbaar harder. Is oh, het hoorbaar harder dus dat waaien. is een voorbode ja. van uh, weersverandering. Oh. <laughs> Goed, ik zie het, het is al on, ontzettend informatief. Ja, het wel op de voet blijven volgen Nee, maar natuurlijk. ik vind het wel, want het, het is, dan, dat is dan eigenlijk uh, de afgelopen dag... Is, de, een beetje is de kogel door de kerk, dat uh, omroepen uh, volgens de staatssecretaris... ook niet meer beoordeeld moeten worden op het aantal leden. Ja, dat komt maar, er wel weer bij. Ja, we worden en, voortaan en, beoordeeld op uh, of we kwaliteit leveren. Nou, en dan heeft Jan, mijn baas, heel slim gedaan, want vaak werkt dat heel goed... door heel hard te gaan roepen, wij doen dat. Dan hoef je het nog niet eens te doen... Maar als je heel hard roept dat je het doet, dan heb je al een streepje voor. En dan krijgen we bij Omroep Max heel veel geld. En dan krijg ik in ieder geval ook volgend jaar weer een reiskostenvergoeding hier naartoe. En um, uh, uh, uh, uh, ja, ik, ik denk dan nog, dan moet ik nog zien wie de jury wordt. Nou, Want wie gaat bepalen wat kwaliteitstelevisie en kwaliteitsradio is? Wie gaat zeggen van nou dit is geen kwaliteit, dus dat gaan we niet meer uh, honoreren. Daar geven we geen geld meer voor. Ja, ik vind het aardig ingewikkeld worden allemaal. Dat is het ook. Het blijft veranderen iedere keer. Iedere dag dat je wakker wordt, is er weer een nieuw systeem op die manier. Maar we hebben natuurlijk een idioot omroepssysteem in Nederland. Ik probeer maar eens aan een buitenlander uit te leggen in de tijd dat ik nog voor BNN werkte. Probeer dan maar eens uit te leggen wat BNN is. Ik heb serieus wel eens aan een buitenlander, dus in, bij de BBC was dat in Engeland... Uh, iemand uitziet te leggen van. Uh, uh, ja, nee, ik werk voor een omroep. Die is opgericht door een heel klein jongetje. Die uh, eerst een eigen omroep binnen een andere omroep had. En we hebben dus in Nederland het systeem dat je op een zender kunt zitten. Dan ben je van een bepaalde omroep. Maar het kan ook zijn dat je van een andere omroep bent. En dat je op diezelfde zender bent. En dan is de ene omroep groter dan... Nou ja... En het, ja Maar het, Sinterklaas het, het, gaf je toch ook niet af omdat het in het buitenland niet uit te leggen is? We hebben toch gewoon onze eigen Nee, positie? maar het is een raar systeem. En het is ook niet... Het is ook niet heel erg efficiënt, want al die omroepen hebben hun eigen bazen. En bazen kosten over het algemeen best veel geld. Ja, dus maar daar gaat het mij niet om. Het gaat mij die... erom dat je onafhankelijke redacties hebt met, met eigen uh, insteek Precies. in de samenleving. En dat die dan Precies. hun kant van de samenleving belichten, of de samenleving vanuit hun kant belichten. Dat vind ik juist wel ja. verfrissend. Ja, Alleen en als de, je. De, Ah, als... De programma's zouden langer dan een half uur moeten zijn, want ik vind een half uur... Ja, maar Timo, een... dat is het probleem. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, laat de programma's gewoon allemaal wat korter dan een half uur zijn. Weet je, het is... De, de, dat is zoveel smaken en zoveel, mensen, zoveel verschillende dingen, dus dat is... Het, nou ja, het, het mooie van ons systeem is dat er ook gewoon rare samenwerkingen zijn... en bijzondere ja. input en iets wat... Nou ja, goed, maar ja. Ik, nou, we, we dwalen af. Want het gaat ja. in dit programma om vragen en antwoorden. Dus ja, nu... Ja, het jaar nul is een hele gewone vraag waar je, absoluut iemand met een antwoord kan bellen. Maar, dat heel, eigenlijk maar Jan is... Slachter ga je niet wakker bellen, begrijp je? Nee, Jan Slachter ga ik absoluut niet wakker bellen. Dat, oh. vindt, dat, dat doe ik hem echt geen plek. En die moet zich volledig kunnen concentreren op het verdedigen van ja, uh, mijn ja. belangen weer morgen. Nou, sterkte dan maar ja. voor Jan Slachter. Maar, ja. En ik hoop dat ik een antwoord krijg. Als ik hem spreek, zou ik het hem vragen. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel Timo. Ja, dag altijd. Dag. Veel te lang op een stokpaardje gezeten, sorry daarvoor. 0800-1121. Laurens. Laurens. Uh, rust brengen in de tent. Kom je rust brengen oh. in de tent, is dat nu? Ja. Ah. Nou, uh, jullie hadden het over die Maya-kalender. Ja, ik hoor uh, weer kaatsing op de lijn, dus het zal aan mijn lijn liggen waarschijnlijk. Ja. Maar. Voor het uh, gemak zeg ik Maya's even, ja. hebben uh, al een kalender. Ja. En volgens hun kalender beweerden ze dat in 2012 op uh, wat 21, 22, december. 21 december de uh, wereld zou vergaan. Ja. Maar dat klopt niet, want ze hebben die berekening astronomisch weer terug moeten draaien. Oh. Dus, maar daar heeft ja. niemand, daar heeft niemand uh, notulen van gemaakt? Nee, daar heeft niemand een notule van gemaakt. Plus die kalenders geen in een of andere vage grot te liggen. <laughs> ja. Ja. Maar ja, er was voor, voor uh, vorig jaar was er ook al een uh, monnik in Amerika die beweerde dat de wereld zou vergaan. Ja. En dat is eigenlijk ook niet uh, waar geworden. Nee, wat een teleurstelling toch, hè? Ja, en dat is dan een hele grote teleurstelling. Ja, want je rekent er toch ergens op. Ja. Goed. Maar zo was er bij Sonja Barend ooit iemand die beweerde dat Jezus, de Zoon van God, met tien ruimteschepen naar beneden <laughs> zou komen. Ja. En dat is ook niet uh, waar geworden, dus... Nee. Ja, er is ergens nog hoop. Nee, ja, dat, uh, daar zit wat in. Dus uh, laten we hopen. En dat we, dat we elkaar over twee weken weer spreken. Is goed. Oké, okay, dankjewel, Laurens. <laughs> Oké, okay, graag gedaan. Dag. Mevrouw Westerbrink. Ja, goeienacht. Hallo. Hallo. Zeg, ik uh, ja. heb openbaringen even opengeslagen. Oh, dat is ook, ja. En er staat: Ik kom als een dief in de nacht en de tijd weet niemand. Ja, dan moeten die Maya's niet denken. Dat, dat ze het beter hebben. weten, ja. Dat staat ook in, hij, hij komt op de wolken en alle ogen zal hem zien. Maar ik, vind ik ben we... de alpha en de omega het begin en het einde, zegt de Heerde. Ja. En uh, ik ben degene die komen zal. De tijd, is heel vreemd, het, het is aardbeving en alle toestanden meer, dat geeft het ook wel aan. Uh, maar als je dan verder gaat kijken dat de maan in je bloed gaat veranderen en zo, ja. zo is het nog niet. Oké. Okay. Ik heb gewoon eventjes mijn bijbeltje erbij gepakt. Ja. En even gelezen. Ja. En die mensen kunnen dat helemaal niet weten. Hij nee. staat, staat er duidelijk in. Ik kom er een dieven en dacht, dat weet niemand. Nee. Dus. Ja. Dat was. Uh, nou, mh. ja, het zou natuurlijk kunnen zijn dat er iemand erachter gekomen is en dat het toch gepland staat voor 21 december. Nou, de Bijbel lief niet, dacht ik zo. Nou ja, het is ook al even geleden dat hij geschreven is. er kan toch ook sprake zijn van veranderende omstandigheden? Ja, dat kan zijn, maar ik, ik geloof daar stellig in. Ja, nee, dat kan me voorstellen. Nou, bedankt voor het naslaan. Oké, okay, dank u wel. Goeienacht. Dag. Dag. Mevrouw Bokhoven. Ja, ik ben er. Gelukkig. Ja, ik zag om vijf over drie de eerste hele <laughs> voorzichtige vlokjes. Echt waar? En zit nu bij half vier. Ja. En ik zie nog steeds. Voorzichtige vlokjes. Voorzichtige vlokjes. Maar en waar is dat? Dat de sneeuw echt daadwerkelijk valt? Al meer buiten. Toch hè? Aan de koude ja. kant of de warme kant? Um, nou, geen idee. Tegen Lelystad aan. Hè, lekker. Nou, dan, hebben we, dan is het nu echt uh, officieel hè? Ja, nou, als het hier oh. erger wordt. dan... Ik zit er al uren op te wachten. Ja. Maar er gebeurt echt niet veel. Nee, dat is. En, ik zit in mijn tuinkamer... en ik kijk uit op mijn tuin... en ik hoop... dat hij heel mooi wit wordt. Ja. Maar voorlopig zie ik het niet zitten. Nee. Maar we gaan er vanuit. Vanaf vijf uur gaat het toenemen, hoor. Ja... Maar in de late avond hoorde ik vanaf één uur ja. laten toenemen. En dat is ook weer niet waar. Ja, maar dus soms we moeten wel een beetje onze aan kunnen passen aan een verandering. Soms dan. Eh, uh... Oké. Okay. Dus, dus, okay. maar, maar u kijkt nu naar buiten, mevrouw Bokhoven, in ja. Almere. En u ja. ziet sneeuw. Heel voorzichtige vlokjes. Maar echt witte. Het wordt niet erger. Nee, maar het is sneeuw. Ja, het is sneeuw. Nou. Als het op de grond valt. Dan dooit het weer. Okay. Want het is maar net 0 graden. Nou, ik vind het gewoon, dat het betekent het is kersttijd dan nu echt. Ja. We kunnen gewoon. Wel. Last Christmas, Wham, het kan allemaal. Ja hoor. Dank u wel, mevrouw Bokhoven. Graag gedaan. Dank u wel. 0800 1121 is de sneeuwlijn. Zo'n fijne plaat blijf ik dit vinden. Veel mensen zijn hem spuugzat, maar ik vind het nog steeds geweldig. Wham! En Last Christmas is ondertussen even naar buiten gekeken. Hier in Hilversum sneeuwt het niet. Het is toch een beetje het is gewoon, Kijk, naar buiten zie je zwart en grijs, maar geen wit. Misschien komt het nog en als bij jou de sneeuw begint te vallen... laat het even weten, 0800-1121. Maar bel vooral ook even als je weet waarom schaatsers... aan de binnenkant van hun rechterbeen een uh, stukje stof hebben zitten... dat lichter van kleur is dan de rest van hun pak. Of als je toevallig kunt vertellen waarom er geen chocoladeletters... puur met hazelnoten te verkrijgen zijn. Tenminste, niet uh, in, een, in grote getalen. Of uh, waarom gapen zoveel invloed op je gehoor heeft... Dat wil Joka graag weten. En dat schaakspel, als je het schaakbord verkeerd omzet... wat verandert er dan in het spel, wil Marcel graag weten. Gerry wil weten waarom Sinterklaas niet gevierd wordt op 6 december... de dag dat Sint-Nicolaas op de heilige kalender vermeld staat... en waarom hij niet uitgebreidere afscheid neemt... van de kinderen van Nederland. Ehm, um, eens dus even kijken. Niels wil dan graag weten of, je, of katten wel gebraden varkensvlees mogen eten. En Timo vraagt zich af... Sinds wanneer we rekenen vanaf het jaar 0? Want in het jaar 0 wisten we nog niet dat het het jaar 0 was. Maar vanaf welk jaar is het jaar 0 het jaar 0 gaan heten? 0801121. John. Hallo. Astrid. Dag, goede Los van dat ik onder een witte deken lig, ligt. Heel <laughs> Noord-Drenthe inmiddels onder een witte deken. Eerlijk waar? Oh, geweldig. Siep Echt? Echt ja. dikke, vette, gewone aanwezige sneeuw in Noord-Drenthe. Ja, het, het is niet zo dat het al is gaan sneeuwen waar we allemaal op zitten wachten. Oh, Het ligt gewoon de nog vanmiddag. Oh. Ja. ja, maar echt waardevol, het ligt allemaal nog. Ja, maar we zitten te wachten op die, op die, op die alles bedekkende deken, die maatschappij ontwrichtende sneeuwval. Al verwachting klopt ons aan. Die ons te wachten staat. Maar het staat genoteerd: Noord-Drenthe ligt nog wat oude sneeuw. Ja. Nou, ja, je onderschat het toch. Het is echt een witte Er Ligt nog flink wat oude sneeuw. <laughs> Goed. Ik had gehoopt dat ik iets simpels mocht vertellen over de Maya-kalender. Maar je, je vreest toch het ergste, of niet? Ja. Nee hoor, maar uh. ik, ik hang aan je lippen. Vertel. Oké. Okay. Het is zo... In, uh, ik, ik, ik ben best een realist. Ik bedoel, ik heb allemaal mensen gehoord over het vergaan van de wereld en weet ik al niet wat. Dus ik ben zelf eens wat gaan zoeken geweest op, uh, op internet. Ja. En um, er zijn mensen die het veel mooier uit kunnen leggen dan, uh, dan ik, maar ik zal een paar en die dingen slapen. aanhalen. Ja. En, en voor mensen die het echt graag willen weten, zal ik dadelijk het uh, verwijzingje naar YouTube nog even doen. Hmm. Dus uh, ja, wie dat echt graag uh, wil, weten, pak het met een pen en papier. Uh, de Maya kalender. Het is ja. een oude uh, kleitablet eigenlijk, hè? Ja. En we kunnen het niet lezen, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja. Nou, dus we uh, kunnen het niet men... lezen, dus hebben we het maar geïnterpreteerd als nou 21 december is het zover. Kijk, mag ik een, uh, mag ik een praktisch voorbeeldje doen? Ja. De pygmeën bijvoorbeeld is een beetje een uh, volk wat, wat minder ontwikkeld is als bij westelijke Irak. Ja. Die zijn nog niet zo vreselijk lang geleden ontdekt. Daar vloog een uh, groot vliegtuig overheen. En sprong er sprongen drie parachutisten uit. Eén daarvan was toevallig uh, John uit Boston. <laughs> ja. En in de beleving van de pygmeën kwam uit een donderende zilverende vogel die overraakte. kwamen ja. drie grote goden. ...naar beneden vallen en dat, dat, dat, dat, dat moesten wel goden zijn. Die waren groot en blank en sterk. Ja. En tot op de dag van vandaag is er een altaar... ...waar aan de god John Boston geofferd wordt. Als we nou zeggen tegen de pygmeën... ...dat John gewoon een aardige jongen uit Boston is... ...die daar een zin heeft en zijn werk en weet ik wat niet ja. ...dan zullen ze dat niet begrijpen. Nee. Nou, iets dergelijks is eigenlijk ook met de Maya-kalender aan de gang... En dan dat zijn wij de pechmeën, niet. Niet, niet de parachutisten, toch? Nou, en dat gaat dan een beetje uit van het idee... dat we niet het meest intelligente ras in het melkwegstelsel uh, zijn. Nee. Uh, het zou eigenwijs zijn om te denken in mijn beleving... dat wij de meest ontwikkelde cultuur in, in heel de oneindige ruimte zijn. Ja. Oké. Okay. Um, Even zien, hoe ga ik dit verder aanvangen? Die Maya-kalender ja. is, is daadwerkelijk een kalender, alleen het rekent over een andere tijdspan als dat wij uh, dat doen. Het gaat onder andere over astrologie en dergelijke. En ik ben daar niet zo vreselijk in thuis, maar als je de, de, de, de zon als middelste planeet van het melkwegstelsel hebt, dan draait daar de Adel omheen en daar buiten dan in Mars en daar buiten in Jupiter. En die hebben allemaal een verschillende snelheid qua baan. Ja. Nu zou het zo zijn, en ik ben er niet erg in thuis, want ik heb niet zo'n groot telescoop en dergelijke. Maar mm -hmm. nu zou het zo zijn dat aanstaande 21 december toevallig al die planeten op één lijn komen te staan. Ja. Dus dat ze al die rondjes bij elkaar toevallig allemaal een keer op een precies rechte lijn uitkomen. Ja. En dat is een bijzondere gebeurtenis. Ik bedoel, als je alleen nog naar de maan kijkt. Die heeft invloed op eb en vloed op aarde. En de maan trekt over de zee, trekt het water aan. Dat betekent dat aan de randen van het water, aan de, aan de, aan de kust, dat het water gaat zakken. Dat is eb. Ja. En is de maan weer voorbij, zal het water in het midden weer zakken. En dus wordt het vloed aan de kust. Ja. Een dergelijk iets heeft... Uh, de, de, de, de, het hele melkwegstelsel zal ook een dergelijke invloed op aarde hebben. En of nou de aarde vergaat. Daar geloof ik niet zozeer in. Maar het zou ja. best zo kunnen zijn dat er bijvoorbeeld een grotere natuurramp zich voltrekt, Een tsunami, een weet ik veel, tectonische platen gaan verstuiven, weet ik al niet dat. Ja. Ik, ik hou daar op zich best wel serieus rekening mee, want het is een vrij bijzondere gebeurtenis. Het zijn dat het één keer in de, trekken er niet vast, 2600 of 3200 jaar voorkomt, dat iets dergelijks gebeurt op aarde. Oké, okay, maar hebben we dus al, al, al 3200 al meld, jaar geleden al. is het... Uh... Nou, dan moet je je dus voorstellen dat, dat mensen dat meegemaakt hebben 3200 jaar geleden. Ja. En met hun beschaving en hun cultuur en hun kennis en dergelijke, dat hebben geprobeerd over te brengen naar ons. Ja. Dat hebben ze dus eigenlijk opgeschreven op de Maya-kalender. Ja, en maar wij interpreteren dat... dat meteen als de wereld vergaat. En Een soort korte samenvatting, iets wat korter de bocht. Ja, je, je, je kunt het niet lezen. Want, nou, la, laat me hier een ander voorbeeldje doen. Stel dat ik mensen over duizend jaren zou willen kunnen vertellen: dat we nu auto's hebben die op snelwegen rijden. Ja, om te beginnen, hoe ga ik dat doen? Ga ik dat, ga ik dat opschrijven op papier? Nee, papier gaat. Ga ik dat uh, branden op een cd? Ik ga het in die duizend jaar ook niet halen. Nee, dat ik begrijp wat ik je bedoelt. Weg, dus ja. ik, ik schrijf een kleitablet. Het meest eenvoudige, basic ding wat ik kan bedenken, gewoon gebakken kwijt een rivier en ik doe daar printjes in. En dan ga ik dus schrijven met de kennis die ik nu heb. In 2012 rijden er naar auto's op een snelweg. Ja. Maar over duizend jaar zal er geen snelweg meer bestaan. En pit je van de ene locatie naar de andere ook de locatie bij wijze van spreken. En is auto betekent gewoon weer uit zichzelf. En uh, een snelweg zal bijvoorbeeld uh, vlucht verdwijnen uh, betekenen. Dus als je dat dan leest, dan staat ja. er dus eigenlijk dat in 2012 mensen automatisch vlucht verdwijnen. En dan heb je een heel ander soort tekst, een heel ander soort context... als dat ik als verzender ja. uh, het verstuurd heb naar de ontvanger. Ja. Nou, zoiets. In die zin zou je ongeveer ook ons begrip over de kleittablet... Uh, ik bedoel, er zijn honderden kleitabletten gevonden met de meest normale dingen erop. Uh, slagen van verjaardagen, Piet verkoopt 60 geit, Hans, uh, dat soort dingen... Gewoon dat wij ook in onze la hebben liggen met administratie en dergelijke. Dat, dat, dat schreven ze vroeger op kleitablet. Ja. Nou, en daar hebben we een fragment van gevonden. Dus stel dat over duizend jaar men een la van mijn uh, uh, administratiekastje zou vinden. En, en ziet dat John, uh, ik noem maar wat, duizend euro op zijn bankrekening heeft staan. En, ja. uh, en dat mijn kat uh, gechipt is en weet ik al niet wat. Dan, ja, dan kun je daar maar ten dele een soort informatie uithalen. Nou, het is volgens mij, is je vra het, het waren wat veel woorden, maar wel, je punt is wel duidelijk. Oké. Okay. Kijk. Nou, mensen die zeggen wat meer... Oh in het ja, je wil graag een YouTube-filmpje. Maar dat is, je zit naar de radio te luisteren, je wil daar gewoon de informatie krijgen die... Uh... Maar goed, doe maar. Ja, ik heb, ik heb gewoon... Um, ja. Kijk, mevrouw hiervoor, maar die zocht het even op in de openbaringen. Ja, en jij zoekt het even op op YouTube... Nou ja, die hechten daar waar, ik, heb, ik ja. heb daar tegenwoordig een ander idee over. Dus daar open voor zouden staan. Ik probeer niks aan te praten of iets dergelijks. Nee. Maar boeit je niet, klik het weg en anders ja. kijk het echt af. Ja. Er staan twee filmpjes op YouTube. Het ene is een verhaal van Brand van Meulen, die het heel mooi weet te brengen. En dat heet In den Beginnen. Ja. Is eenvoudig te vinden. En wil je er nog wat verder in verdiepen, dan gaan ze op zoek naar het hele verhaal. Via YouTube, ja, oké. Okay. Dank je wel. Oké, okay. bedankt uh, voor je aandacht en uh, ik hoop op een geweldige sneeuwdag. Ja, <laughs> maar zonder te veel problemen. Kijk, laten we dan een slag om de dag Ik allemaal. hoop ja. wel dat je nog soepel thuis komt vanavond. Ja, achterin. dat hopen we allemaal. Dank je wel, John. <laughs> oké, okay, tot Fijne dag. Hetzelfde. 0800 1121 Henny. Ja, en Hallo. ook uit Drenthe. Goedenavond. Ja, dat betekent dat daar een deken ligt van sneeuw. Waar, ja, oude, Oude sneeuw. Maar het sneeuwt nu helemaal nog niet. Ben je nog? Ja, je viel even weg, Henny. Zeg het nog eens. Nou, ik, ik hoor mezelf. Dus dat is weer wat Ja, anders. dat is, dat is een, iets in dat uh, waardeloze communicatiesysteem. Maar ja, er wordt aan gewerkt. Gewoon... Ja. Ja. In Meppel ja. uh, uh, sneeuwt het nog niet... Gisteren opstok. wel, maar vandaag ja. nog niet. Nee, hè? Nee. Ik vind het toch weer een oh. beetje on, on, on, ontnuchterend. het mm, ligt nog sneeuw van gisteren, hoor. Ja, die is helemaal we wit. We willen die... We willen, we willen die, die, die... Die sferische... Beloofde... Enorme sneeuwhoeveelheid. We willen poppen maken van sneeuw. Ja, ik heb... De, mijn slee staat ook buiten... Ja, hè? we zijn er klaar voor. <laughs> nou, doe voorzichtig, Henny. Ik ja, zet Meppel... Ik heb, een, oh, je ja, ik heb belde nog belde een tweede opmerking. Ja. Uh, waarom Sinterklaas hier niet is op 6 december? Ja. In Duitsland wordt Sinterklaas gevierd op 6 december. Dus oh. Sinterklaas is gewoon op doorreis. Oh, ja, Hij kan natuurlijk niet overal zijn tegelijkertijd. Nee, ze vieren het... Ik heb, weet het, dus uit uh, betrouwbare Duitse bron... Ja. Dat het vieren daar. En ik heb ook begrepen dat alleen katholieken het vieren. Nou, dat vond ik wel typisch. Ja, nou ja, het is natuurlijk ergens in de basis een katholiek feest geweest. Ja. Dus dat is. Ja. Uh, maar goed, 6 december moet hij naar Duitsland. Ja, dan ja. is hij in Duitsland. Hij moet ook door natuurlijk. Ja. En ik heb ja. ook begrepen dat, uh, dat je op de site van het Sinterklaasjournaal... Hebben ze speciaal voor die kinderen die het een beetje moeilijk hebben met het plotseling vertrek, hebben ze nog een filmpje van dat hij die, dat die weggaat? Mm. Dat, is, dat is dan ook wel weer leuk voor Gerry om nog even te weten. Oh ja. Da ja. Dank je wel, uh, Henny. Ja, En mo mocht je nou sneeuw zien in Meppel, dan bel je weer even, hè? 0800 1121. Ja, het wordt wel. Erg laat, hè, ondertussen. Ja, ik, dat kan ik niet plannen. Ik bedoel, ik had ook graag de, sneeuw, de sneeuwval gewoon overdag gehad... zodat we het beter konden zien. Ja, maar ook. jij en ik zijn nu wakker. Nu hebben we als taak om uh, in de gaten te houden hoe het ermee staat in Nederland. Jij en ik. Goed. Ja, als ik wakker blijf en het gaat sneeuwen, bel ik weer terug. Succes vast, Henny. Ja, jullie ook. Dag. Dag. Dag. Oh, er werd al chili peppers op Radio 1.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 trekt voor dat some no the more Het liedje heet sneeuw, maar op veel plaatsen in Nederland sneeuwt het gewoon nog steeds niet. Dus uh, houd hem op de hoogte via 0800 1121. Het is uh, de lijn waarmee je nachtzuster kunt bereiken met vragen en antwoorden. Maar vannacht is het ook een beetje de sneeuwlijn. Zodat we weten wanneer de grote sneeuwval is begonnen. Frans Mikkelinghoff, goeienacht. Goedenavond, Astrid. Hallo. Hier in het westen, uh, westen... Nou ja, ik kan natuurlijk niet voor het hele westen spreken, maar nee. voor Den Haag kan ik zeggen dat het gewoon grauw links en rechts is. Ik zie geen sneeuw. Nee. Niks? Nou, ik hoor net in, in Friesland uh, meldt Maaike via al via Twitter ook nog niks. In Amsterdam ook nog geen uh, sneeuw, meldt Stijn. Nou... Maar vijf uur, hè, was, was de voorspelling van de deskundigen. Ja, we wachten rustig. Ja. Uh, de Maya kalender. Ja. Nou, de aarde draait om de zon. Oh ja. En de zon die legt een afstand af in uh, de melkweg. De melkweg is een hele langgerekte band en op een gegeven ogenblik komt die zon, die ook weer een afstand aflegt waar wij dan omheen draaien, mm. komt die zon op een bepaalde plek in die melkweg weer terug. Oh. Nou, dat hebben de Maya's berekend, is eens in de 25.626 jaar. Ja. Nou, zij zijn op een gegeven ogenblik gaan tellen, dus ze hebben een datum vastgesteld of aangenomen en gezegd van eh, vanaf dat moment gaan wij tellen. En zij hadden maan maanden, hmm. maan maanden van twintig dagen. Ja. Daarmee rekenden ze en als we eh, al die maan maanden terugrekenen naar de Gregoriaanse of Juliaanse kalender zoals wij die nu hebben, met 365 dagen en 12 maanden. Als we dat terugrekenen, zou dan op 21 december 2012 opnieuw dat punt bereikt worden waarvan de Maya's ooit gezegd hebben, wij zijn vanaf dat moment gaan rekenen. Die zon die komt dus opnieuw op ja. die plek. En op die plek zou dan tegelijkertijd in het verlengde van de aarde en de zon en de maan... ook nog eens een keer de andere planeten komen te staan. Zoals uh, Mercurius, Venus, Mars... Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Ja. En die zouden allemaal in dezelfde richting trekken. En dan nou weten we dat als de zon en de maan in dezelfde richting trekken... dan hebben we springvloed. En als uh, de zon en de maan in tegenovergestelde richting staan... Ja. ...dan hebben we zogenaamd de dotij, Oftewel, heel laag, een hele lage vloed. Ja. Nou, dus wanneer er nog een heleboel van die planeten bijkomen... kan je verwachten dat uh, de waterberg die uh, op de aarde zich bevindt... dat die extra wordt aangetrokken. Maar als water ergens wordt aangetrokken... dan moet het ook ergens weggehaald worden. Ja. En water heeft de neiging om altijd... Uh, te zorgen dat het vlak is. Ja. Dus zo hoog zal die berg niet komen... dat we gelijk uh, uh, een vloed zien van 60 meter... die over de duinen en de dijken stroomt. Nee. Maar... Frans, dit programma is om 7 uur afgelopen... Ja, ja, ik Ik ben alweer bijna uh, aan het eind van dit uh, ja. kleine hoorcollege. Oké, okay, ja. Uh, ja, we moeten toch de wereld rijden door een klein beetje concurrentie uh, aandoen. Nee, wat is nou, infotainment en wij zijn puur informatie. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ja. Oké, okay, nou, dat entertainment, dat haal ik eruit. Goed zo. Gewoon... Uh, <laughs> ja, want het mag de... niet ook leuk zijn, nee, ja. Nee, ja. de informatie is... Ja. Uh, zij denken of er wordt beweerd eens in de 25.000 en op de 21 december hebben we dus dat bijzondere punt gemaakt. Ja, ja, is... Hoe komen de Maya's en trouwens ook de Inca's en de Hopi's? Hoe komen die eraan? Dat die uh, hebben die kennis uh, verkregen, vermoedelijk van de Sumeriërs, want de Sumeriërs hadden die kennis ook al. Ja. En die hadden voldoende tijd en energie om naar de hemel te kijken... en dit hele gebeuren vast te leggen in een aantal berekeningen. Alleen de Maya's hebben een punt aangenomen... waarvan je niet kan zeggen dat is absoluut het begin. Dus wie zegt dat het niet op 22 december gaat gebeuren... en misschien niet 200 jaar later, want die samen... Uh, dat samenstelsel van al die planeten ja. vindt gedurende een groot aantal jaren plaats. We, ja. we zijn al vanaf 1996 ja. in zo'n situatie, in zo'n bijzondere gelukkig. constellatie beland. Dus de, de aarde zal heus niet vergaan. Het zal allemaal doorgaan. Uh, er zal niets bijzonders zijn. Maar ja, er zal misschien wat gebeuren... Uh, een wat groter vloedgolfje. Je van zegt een dat nooit, ja. ja. Huh? Maar ja. ja. Maar ja, zei je dat? is mooi in deze context. En ja, zal dus dat kan de, de, Nou, maar die planeten, volgens mij, dat is zo'n weg. Ja, daarom. Die, het is niet dat die water zo naar zich toe zuigen, dwars door de, aard, door de, door de dampkring heen. Dat zal allemaal wel meevallen. Je hoeft je geen zorgen te maken. Uh, op 22 december spreken we elkaar weer. Zullen we dat afspreken? Dat lijkt me een goed idee, Frans. Nou, ik, dat vind ik heel geruststellend. Staat... Ja, en mocht de wereld nou wel vergaan, de 21ste, dan schuiven we het door naar januari. Uh, uh, ja. Uh, als we de, de boel ook, weer een als, beetje op poten hebben. Als wij vergaan zijn, dan maken we de afspraak gewoon iets langer. <laughs> dat is goed. Spreek ik je dan. Oké. Okay. Dag. Dag. Jullie. 0800-1121. Nog een Frans. Goeienacht. Goedendag, Astrid. Hallo. Met, uh, Frans uit uh, Amsterdam. Dag, Frans uit Amsterdam. Um, ja, ik, ik had een, nou niet echt een antwoord, maar over het gapen. Ja. Als je namelijk uh, in het vliegtuig zit en je krijgt een drukverschil... dan slaat je trommelvlies dicht. Oh, ja, ja. En door te gapen en op je mond heel wijd open te doen, gaat het weer open... Ja. Dus ik denk gewoon dat het. Uh, ja, dat, dat je trommelvlies dichtslaat als je mond open gaat. En ja. ik denk dat je het ook weer zo kan openen, heel simpel. Klinkt eigenlijk heel logisch, ja. En of daar een reden voor is, dat, dat weet ik niet. Maar ja, als, als je heel wijd je mond open doet, dan hoor je ook het hoor je in je oren. Elf. Dan hoor je echt kraken. Dus het, het trommelvlies wordt gewoon getrokken als je je mond heel wijd open doet. Ik, ik, ik, hoor niks. Nee. Ah, ah. Hey, ik heb misschien nog hele soepele kaken voor mijn leeftijd. Dat zou misschien kunnen, het, het, het jarenverschil, dat uh, is mogelijk. Ja, ah, maar ah, hey, ik heb een soepel, dat gaat nog goed. Okay. Maar ik dacht dat het zo uh, in elkaar zit. Dank je wel, Frans. Ja? Ja. Oké. Okay. Een beetje anticlimax, hè? Zit je anderhalf uur te wachten? Ja. 20 <laughs> nee, ja. seconden aan het woord? Maar dank je wel voor die informatie. Ja. Nou, over het weer kan ik je niet vertellen. Oh. Dus dat, uh, heb je de gordijnen dan... dicht? Nou, nee. Als ik mijn hoofd naar links draai, dan kan ik de vliegtuig misschien landen. Maar, maar ik ben blind, dus ik, ik kan je niet vertellen... Uh, of het sneeuwt? Wat, wat nee. Weer het is. Dus nou, ik dan, dan wel zul je even neder... naar buiten moeten, Frans, om te voelen. Dat is het... Uh... Ja, ik zou de, de balkondeur open moeten doen. Ik kan ook mijn vrouw wakker maken. En oh. wat voor weer het is. Maar ja, wat, wat levert de minste schade op? De balkondeur open doen of je vrouw wakker maken? De balkondeur open doen. Ja, dat dacht wel. ik al. Maar dat vergt weer tijd. He. Ik moet een beetje op gevoel naar de deur open. Dus nou, weet je? blijf, blijf ja. lekker warm zitten waar je zit. He. En dan is er vast wel iemand anders die weer... Uh, die ik weer denk wilt. het ook wel. <laughs> Dank je wel, Frans. Ja, oké. Okay. Dag. Rob, goeienacht. Goeiedag. Hallo. Marastit, ben ik goed te verstaan? Want Ze zeiden net dat ik een beetje moeilijk te verstaan was. Ja, de, ik hoor iets op de achtergrond. Ja, dat is mijn wagen. Ik zit in de. In, in ja. de ik, ik, ik ben aan het rijden. Ja, dus dat maakt geluid, want het moet natuurlijk wel allemaal aangedreven worden door een motor, anders komt hij niet vooruit. Inderdaad, en ik nou. probeer sneeuwvrij, de, sneeuwvrij probeer ik op de plaats van bestemming te komen. En lukt het een beetje? Ja, het is heerlijk, heerlijk helder. Laat nee, het nog even zo blijven, alsjeblieft. Oh, waar zit je? Ja, ik zit al, ben op de weg naar Enschede. Oké. Okay. Uh, op de A1, de, bij, bij Deventer ben ik. Deventer, Deventer nog geen sneeuw staat genoteerd. Nee, nee We hebben nog nee. een minuutje voor het nieuws dat keihard inkomt, komt. Dus uh, meld ja, wat je nou, had te melden. Ja, uh, 5, uh, 6, 6 uh, december ja. is inderdaad Sinterklaasjarig. Maar de, de, de, de avond daarvoor ja. uh, zet je altijd je schoentje. En dan zijn wij in Nederland altijd zo gezellig. Wij, wij zijn een gezellig volkje. En we gaan gewoon zitten wachten zodat, uh, uh, ja, op, op het kloppen van Piet. En dan maken we een gezellig avondje van. En dat is op de vijfde. Oh, we, we zitten eigenlijk al de verjaardag vooraf uh, te vieren. Zeg maar. We ja, zitten het feest nou, al uh, naar ons toe te trekken. Maar we zijn gewoon een weer gezellig volkje. Kijk, nou dat is dan een heel positieve benadering... ...van dat we natuurlijk gewoon veel te hebberig zijn voor woorden. Wel, nee. <laughs> Wel, nee. En, en, en, en waarom, waarom uh, chocola niet in puur met noten? Nou, dat wordt niet verkocht. Nee, ja, maar dat is natuurlijk een kip-en-het-ei-verhaal. Waarom wordt het niet ja. verkocht? Omdat het niet verkocht wordt. Oh, omdat niemand het koopt, ja. bedoel je? Mensen willen het niet hebben. Te weinig mensen. Ah, ja, dat is een goede verklaring. Dankjewel, Rob. Graag gedaan. Rij voorzichtig. Zal het doen. 0800-1121.